4 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers.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 de zes van Breda zijn volgens Knoops niet uit op een schadevergoeding. Daar zullen hun levens niet door veranderen. Hun levens kunnen alleen nog weer in het gereel komen. als wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt. en dat de maatschappij, lees het OM, zegt: het spijt ons. Maar er moet eerst nog, en vergeten we niet. een, een grote rechtszaak gaan plaatsvinden bij het Hof Den Haag.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 En met dat geld kan een hal met een 400 meter baan voor topsporters en recreanten worden gebouwd. En daarnaast zijn er plannen voor de aanleg van een aparte topsporttrainingsbaan. Daarvoor moet nog eens 50 miljoen worden gevonden bij het Rijk en marktpartijen. Het huidige Tiaf moet vernieuwen om ook in de toekomst internationale schaatstoernooien te kunnen houden.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 Ook wordt er voor het eerst een positioneringssysteem gebruikt... waarbij hulpdiensten kunnen zien waar politie- of ambulancepersoneel staat. Volgens de Veiligheidsregio Twente is het evenement geschikt... om de nieuwe hulpmiddelen uit te proberen. Als wij echt ralletjes verwachten, zoals je bij een reguliere voetbalinzet bijvoorbeeld hebt... en je voortdurend alert bent op vandaag gaat de, gaan de, gaan het vuurwerk af... gaan de sjaals voor en de capuchons op, zeg maar... Ja, dan heb je niet ook nog tijd om dit soort nieuwigheid uit te proberen.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 ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is nog 40 kilometer lang verdeeld over 13 meest dagelijkse files. Uitzonderingen hierop zijn de file op de A13, Den Haag richting Rotterdam... 4 kilometer tussen Delft-Zuid en Afrit-Berkel en Roderijs... en de A20, hoek van Holland richting Gouda. Het een heeft met het ander te maken. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat ook 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op die A20... en daarom is bij Rotterdam Centrum de linkerrijstrook dicht.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 Dus blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Zometeen is het tijd voor ons economiepanel Klinkende Munt. Daartoe zitten hier al in de studio Rijn Willems, oud-Shell-topman... en CDA-politicus en Alfred Kleinknecht. Hij is hoogleraar economie aan de TU Delft. Maar eerst eh, tijd voor ons eigen eurobureau met Fred Stroobans. Fred, eh, de wereld vergaat vrijdag. is menig een van overtuigd. Maar de euro niet. Maar de euro heeft 2012 doorstaan, dat in elk geval. Ja, dat uh... overigens tot, tot groot, uh, grote droevenis van de PVV bij monden van Barry Matlener, is een oud-Europarlementariër. Die presenteert vanavond aan minister Timmermans 90.000 handtekeningen... Ja. van verontruste Nederlanders die vinden dat Europa veel te veel geld vreet. Ja, maar de PVV heeft iets met uh, websites, hè, uh, waar mensen dan hun gram uh, kwijt kunnen. En dit gaat over het Europese geld. Dat valt ook wel mee, omdat uh, op de valreep ook, net voor die top vorig, uh, vorige week... Het Europees Parlement en de lidstaten, de ministers van Financiën, dus het, uh, van Begrotingen, soms ook het eens geworden zijn over uh, de Europese begroting van 2013. Ja. En over het betalen van een gat in uh, 2012, een gat van uh, 9 miljard. Nou, um, de kwestie is, uh, die uh, begroting die ligt nu weer voor. Kijk, het, is, het zijn maar twee, drie, ja, drie velletjes. Ja. Het is allemaal heel overzichtelijk. wekkende cijfertjes, uh, ja. Ja, uh, het gaat natuurlijk in de miljarden. Het is Europa, 1% van het BBP. Nou, uh, qua uitgaven volgend jaar, 2013, gaan we met z'n hollen... 132 miljard uitgeven mm -hmm. in Europa. Dat zijn dus uh, uitgaven. Ongeveer uh, 8 miljard daarvan. Uh, dat zijn de kosten voor het hele apparaat, alle instituties, salarissen, europarlementariërs, commissarissen. Nee, Rekenkamers. Alles erop en eraan. 6% bedraagt dit van het totale budget, blijft 94%. Over dat weer terugvloeit naar de lidstaten in de vorm van subsidies. Uh, sommigen noemen dat het rondpompen van geld. Dat klopt, maar het gaat vaak toch over investeringen en subsidies... voor dingen die je moeilijk als landje alleen kunt organiseren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, vandaag kreeg ik een mail aan van het CDA... de CDA-fractie Delegatie het Europees Parlement... dat ze zo trots zijn dat ze er mee aangewerkt hebben... dat uh, Nederland en de Nederlandse havens worden ingesloten... in een Europees uh, communicatiesysteem. Dat heeft met de binnenvaart uh, van doen. Nou, dat zijn grensoverschrijdende projecten... Er hangt en dat ook is weer met, een pak subsidies met aan. Met Europese vast. subsidies. Precies. Ja. Uh, daarom zegt bijvoorbeeld de voorzitter van de Europese Commissie ook altijd, het Europese parlement. Zij zeggen ook altijd: van kijk, uh, je mag dat niet zomaar vergelijken, zo'n Europees budget met nationaal budget. Dit is een investeringsbudget. Uh, meer dan 90% uh, vloeit terug naar de lidstaten als. Subsidie. Nou krijg ik, nou, komt meteen weer de vraag, zoals altijd bij Europa. Als dit zo is wat jij zegt, dat 94% van die Europese begroting... waar iedereen van van zijn stoel valt, van oh, oh, oh, wat een geld. 94% terug gaat ja. naar al die lidstaten. Uh, hebben, hebben die regeringen, heeft bijvoorbeeld onze regering dan daar geen idee van. Dit valt, dat nee. va dit valt uit te leggen aan de mensen dat is een beetje het rare. Hè? Want dus elk jaar, die lidstaten die willen niet meer uitgeven, of die willen toch niet dat dat Europees budget stijgt. Hè? Want de logica, nou ze hebben een soort logica van kijk, wij moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Austerity, soberheid, hè, regeert. Dus dat Europees budget, die begroting mag ook niet de hoogte in. Het gekke is, is dat tegelijkertijd diezelfde landen in Brussel, via agentschappen, organisaties, allerlei subsidies Claimen. En dat de ministeries van Financiën, dus ook Dijsselbloem weet dat in Nederland niet uh, niet weten uh, hoeveel subsidies uh, je hun eigen land in de loop van het jaar opgesoupeerd heeft. Het is alsof dat ze een, een creditcard krijgen van de Europese Unie... van de Europese Commissie, uh, waar ze dus subsidies mee kunnen claimen. Ze zijn één ding vergeten, uh, dat, uh, dat ze de afschriften krijgen. Dus ze weten niet, eigenlijk, ze eigenlijk niet wat ze uitgegeven hebben elk jaar. Dat wordt niet opgeleist. Vandaar dat er elk jaar... Uh, een gat is. ...alle landen meer subsidies claimen in Brussel dan dat ze zelf begroot hebben. Vandaar die 9 miljard. En, en van die 9 miljard zijn ze nu wel bereid... om daar 6 miljard nu al van te betalen. Hè? Want nou ja, je, je krijgt dan toch uh, uiteindelijk de rekening gepresenteerd. En dan 3 miljard van die 9 miljard... van dat gat van dit jaar... wordt dan uh, doorgerold naar 2013. Dus die moeten ze volgend jaar ook maar al eigenlijk zien te verëfden. het dus heel simpel erop neer... Dat, dat alle lidstaten eigenlijk ook in Europa op de grote voet leven. Dat ze nou ja, meer voet, claimen dan dat er Het is er eigenlijk meer... een kwestie van registratie. Dus de, de, de ministeries van Financiën in de landen hebben geen overzicht van wat hun eigen land uh, gespendeerd heeft, opgesoupeerd heeft aan subsidies. Als ze dat van tevoren zouden weten, eh, dan zouden ze misschien ervoor kunnen zorgen dat er wat minder uh, subsidies worden aangevraagd. Maar nu krijg je altijd een verschil tussen het, het, het, het aantal subsidies dat is aangevraagd en wat al die lidstaten bereid zijn om te begroten. En vandaar, daardoor ontstaat... Een kat. Ik wilde even Rijn Willems, ik heb hem net geïntroduceerd, vragen. Als je dit verhaal, uh, Rijn, van, van, van Fred Stroobans hoort, krap je dan niet achter je oor? Zeg niet, ja, dit klinkt heel logisch. En dan moeten de lidstaten maar eens even zich goed rekenschap van geven. Dan moet het in ieder geval zo zijn dat 3% tekorten... waar we over spreken op onze eigen begroting... Dat dat, is dat plus of min de, de, de x-procent die er op de Europese begroting tekort is. Dat weet ik niet, dat cijfer, maar dat zou in ieder geval... het pact van Maastricht wat over die 3% spreekt... dan ook moeten spreken over dit percentage. Als dat, dat niet doet, dan moet de Europese begroting op nul uitkomen. En ja, maar die dan moet, die we, moet uh, op nul. De Europese begroting mag nooit... dat is afgesproken, nee. staat in de verdragen. Nee. De Europese begroting mag nooit in het rood. Het enige probleem... Bestaat, er, bestaat eruit dat dus de lidstaten elk jaar uh, heel krap gaan begroten uh, waarbij ze er geen rekening mee houden dat hun eigen lidstaat meer gaat uh, vangen aan subsidies dan dat ze zelf begroot hebben. Da daar zit een gat en het is eigenlijk een registratieprobleem. Ja, dat een soort boekhoudingsprobleem. Ja, dat moet redelijk snel op te lossen zijn en daar hoef je, daar hoef je geen politieke discussie nee. over te hebben, lijkt mij. Alfred Kleinkrecht, ja, ja. dit verhaal klopt van A tot Z volgens je. Ja, zover ik het kan zien ja, ik heb ja. me niet verdiept maar ja. in de EU begroting, maar het is een peanuts we ja, het is 1% Europa. van het is 1 van wat we met z'n ja. allen in Europa verdienen van ons heel nationaal Europees product, 1% wordt dus weer de Europese ja. Commissie gaan. en het leuke is ook tegen Wilders moet het een keer gezegd worden dat het wordt extreem efficiënt uitgegeven Europa heeft de intelligentste ambtenaren van de wereld, want de de procedures voor selectie van ambtenaren zijn extreem streng. En we betalen ze goed. Ja, maar het is ongelooflijk. De, die hele Europese Commissie, die de 27 landen moet managen... Ja. die heeft minder ambtenaren in dienst dan de stad Rotterdam. Moet je maar even voorstellen minder ambtenaren dan de stad Rotterdam. En de manager zei 27 landen in Europa. Ja, maar maar het is een extreem het efficiënt apparaat. Heel ja, efficiënt. Ja, maar de kritici, zeggen dan, weer, kritici uh, zeggen dan weer... Uh, nou ja, maar kijk, de Europese Unie heeft uh, geen vuilnismannen... geen brandweerlieden. Ja, enzovoort. En ze huren ja. consultants in, dus niet allemaal. Maar toch is het een klein apparaat... die, ja. die toch behoorlijk wat nee, voor elkaar al, speelt. Waar we ook baat hebben van. Maar, desalniettemin, in het gedeelte... wat dus niet, zeg maar, het niet rondpompgedeelte... maar het echte uitgavengedeelte... ook daarin zit een stijging... Terwijl elke, elke Europese regering op dit moment moet werken aan een daling van zijn begroting. Er dus, ja, bestaan ook cijfertjes over en overzichtjes. En dan zie je bijvoorbeeld dat de afgelopen tien jaar de begrotingen van de individuele lidstaten veel meer gestegen zijn dan de begroting van de Europese Unie. Ja. Je kunt dit allemaal terugvinden. Het Europese parlement, parlement heeft, heeft, heeft, heeft uh, een website. En op die site kun je, te, uh, kun je al dit soort dingetjes en grafiekjes terugvinden. Okay. Over uitgaven, inkomsten van de Het staat allemaal zwart op wit, voordat we allemaal onzin uh, uit gaan kramen. Alle cijfers zijn terug te vinden. Met Dank je. En wij gaan verder met Klinkende Munt. Met zoals al gezegd, en u heeft ze ook al gehoord... Rijn Willems, oud-Sheltopman, CDA-politicus... en Alfred Kleinkrecht, hoogleraar Economie-Technische Universiteit Delft. Laten we het even hebben over de gasunie. Dat was nieuws vanochtend in de krant... dat Nederland zich eigenlijk in het pak heeft laten naaien. De gasunie is voor 100% in handen van de Nederlandse staat. Heeft veel te veel, iets van anderhalf miljard euro... Uh, betaald voor de overname van een Duits transportnetwerk, hè, waar, een gasnetwerk. <coughs> en dat, dat kost 300 miljoen aan belastinginkomsten. Een rapport van het ministerie van Financiën over deze miskoop die maakt dat duidelijk. Rijn Willems, hoe, hoe kan je zo in de fout gaan? Is er, wat de krant suggereert, inderdaad door de top van, van uh, de gasunie en, en de commissarissen... te veel liefelijk geluisterd naar de verkoper die een mooi beeld heeft geschetst? Nou, Ik, ik moet eerst zeggen, het is in, ik geloof dat uh, in 2007 is de sprake gekomen, allemaal net voor de crisis. Dan heeft men een andere zicht op de toekomst uh, van de e economie en de samenleving dan je op, dat op dit moment hebben. Dus het is ietsje gemakkelijk om met de kennis van nu de economische situatie van dan te beoordelen. Je doet dat op basis van economische verwachtingen, zo'n acquisitie. Uh, en uh, die is dus inderdaad de waardering van het geheel veel minder dan het, dan het toen was. Maar uh, ik zou bijna zeggen, elke investering gedaan in 2006 en 2007, Kijk naar de grote energiebedrijven die uh, in Duitsland en in Scandinavië die Essenten nu omgekocht hebben. Kijk naar. Noem, noem het maar op. Die hebben afschrijvingen van dat soort orders van grootte eh, moeten uitvoeren. Omdat de waardering in het huidige economische klimaat van die assets die ze gekocht hebben, veel minder zijn. Maar dus zeg, je, zeg je daarmee dat het, dus, dat het daardoor alleen komt? Ik, ik of ik is het nee, Ik zeg niet dat, want ik, heb, ik ken niet de details mm -hmm. alleen. Maar ik weet wel dat op bijna alle grote acquisities die op energiegebied gedaan zijn, de waardering er afgewaardeerd is. Dus eh, om, te, om simpel te beoordelen van dit is allemaal een grove fout en weet ik wat allemaal, vind ik, iets te, vind ik te kort. Door de bocht. Oh, het de klein uh, krijgt? Nee, ja, dat maar... is een klassiek probleem. Kijk, daar is ook informatieasymmetrie. De, de, de koper weet veel minder dan de verkoper. Iemand die een bedrijf verkoopt, die weet precies welke lijken die in de kast heeft en welke lijken er mogelijk nog aankomen. En de koper weet het pas een paar maanden na de overname welke lijken dan uit de kast rollen. Maar dan, zo... dan, dat dan, zou betekenen dan, dat, dat elke dan, overname dan, altijd maar, tot een Dat leidt. Dat dat ja? Minder is uh, hier, want uh, je, uh, uh, kijk, de, een bijbeleidingssysteem overnemen. Uh, je weet vrij snel dat de waardering is gerelateerd aan de verwachte transportprijzen die je kan krijgen. Daar is de zaak aan gerelateerd. En niet de verwachte transportprijzen zijn waarschijnlijk lager uh, dan... Een paar uh, maanden uh, na de overname uh, werden die heet... door Duitsland verlaagd. Dat, ja. ja, dat had men ja, wellicht nou kunnen ja, weten. En, en, en als uh, men dat niet geweten heeft of wel geweten heeft... en niet goed heeft van tevoren, ja, dan... dan uh, nou, er wordt uh, namelijk uh, gesuggereerd... en ik denk, Rijn Willems, dat, dat, dat, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen... maar jij weet hoe het werkt als commissaris zijn van een bedrijf. Wat, er is gezegd, de toezichthouders, de, de raad van commissarissen... heeft maar twee van de zes mogelijke toekomstscenario's onder ogen gekregen... en heeft dus niet goed kunnen beoordelen... Dat, dat, het, ik praat de krant na. Ja, ja. Als dat ja, zo is, dan er is het natuurlijk. Ik ben heel voorzichtig, in, want ik, eh, kranten geven over het algemeen ongeveer de helft of een derde van de waarheid die er werkelijk is. Dus eh, Daarom lees ik drie kranten om, om iets meer dichter bij de waarheid te komen. Dus ik, ik ben er heel voorzichtig in mijn oordeel. Ik zeg alleen, al, al geheel, we zijn ongelooflijk snel in Nederland om rond publieke organisaties mensen af te schieten eh, en niet toe te staan fouten te maken. Nogmaals, ik geef geen waardeoordeel ik. hierover. Maar is het dan uh, niet opmerkelijk bad. dat het ministerie van Financiën. Want het het is een staatsbedrijf met een rapport komt waarin dit toch... Hmm. Zo staat het in Ik vind een, een beetje slim en management en dat ons... had dat mo anders moeten spelen. Het kan zijn dat het gewoon domheid was, of, of niet, niet slim genoeg. Het kan ook iets anders spelen. Ik zeg niet dat het speelt, maar het kan spelen dat gewoon mensen omgekocht zijn. Dat gebeurt ook. Die bank ja. die dat bemiddeld heeft, ja, die, de Lynch, die kan omgekocht zijn door iemand, ja, maar geeft verkeerd advies. Of het kan zijn dat managers ja. rechtstreeks omgekocht zijn. Ja, door maar een dat zijn speculaties ik, hier. Nou, goed, het is speculatie, ik, ik, ik, maar het dit, gebeurt dit heel geeft, vaak vaak. Ik zou er een onderzoek naar willen doen. Niet met mensen die bij de banken. Als jullie zitten en hmm. bij verkoop. Die zijn daar. allemaal betrouwbaar. Nou, dat zijn allemaal, of het algemeen betrouwbaar, man als Harry hmm. Nooi en, en, en uh, Hans van Luik die daar zitten. Dat zijn verslagen betrouwbare mensen. Hmm. Je bent geen voorzitter van het TU in Delft geweest, als je dat soort uh, dat soort ja, ja, we, we zullen, zullen, zullen, zien, zullen dat We zeggen dat er gebeurt, maar in de, de praktijken van de TU uh, Delft en daarna. Dus De zijn, veel, betrouwbare mensen. Maar nogmaals, ik weet één ding: de economische situatie is die veranderd is, speelt een, zeker een rol. Mm -hmm. En het is dus iets te gemakkelijk... omdat dit hele afwaarderingbedrag... of de hoogbedaaldbedrag... te zeggen maar, dit is veel te Nou, want... er zullen nog meer factoren zijn, en normaal, die ken ik niet. Uh, er zal nog wel rond, meer naar, scenario's, naar buiten komen. En misschien rond, komt er, er nog wel wat meer onderzoek. En, uh, we hebben in maar ik, maar de Nederland he? heeft... Uh, <tus> dat is mijn, mijn, mijn laatste opmerking hierover wil maken... we zijn vreselijk snel, in, in, met name in publieke organisaties... u ziet dat niet in uh, private bedrijven... Uh, als er dit soort uh, uh, ja, misrekeningen... als er de misrekening is... gemaakt zijn, dan wordt er heel goed gekeken wat zijn de lessons learned en uh, je doet het geen tweede keer. Als je het tweede, ja. tweede keer doet, dan ben je weg. Laten maar we... in Nederland is het de eerste keer weg. Als we alles zouden doen in bedrijfsleven, zoals er in binnen overheidsorganisaties mensen naar huis gestuurd worden, nou dan zal de helft van de mensen waarom ik uh, ander werk moeten zoeken. Laten we heel eventjes kort voordat we uh, uh, het over heel veel belangrijke dingen gaan hebben, even hebben over onze nationale goudvoorraad. vraag werd vanochtend opgeworpen in een column in de Volkskrant door de econoom Ewoud Jan. Waarom verkopen we die goudvoorraad eigenlijk niet? levert een enorme hap op, 24 miljard. En we hebben er niks aan. Het is improductief. Het doet niet mee in de reële economie. Het, waarom zouden we het houden? Het heeft rekt. goed gelijk. We hebben 150 jaar nodig gehad, dat economen genomen. Om te leren dat we als... Backing van de banknootjes, van de briefjes, van de geldbriefjes. eigenlijk geen goud meer nodig hebben. Mm -hmm. Maar lange tijd dacht men. kijk, dat is zijn oorsprong bij de goudsmid. Je ging vroeger om een klomp goud naar de goudsmid. Die heeft je een kwitantie gegeven. want die moest gesmolten worden in kleinere eenheden. zodat je een boterhammeltje kon betalen. En dan kreeg je een, een kwitantie. En dat is de onderpand van de waarde van ja, het geld? Ja, ja en die kwitantie gaf je door aan een ander als betaalmiddel. want met die kwitantie kon je het goud claimen. En dat was eigenlijk het eerste papiergeld. En dat hebben we lange tijd zo vastgehouden. dus je kon lange tijd voor iedere banknoot die je had, kon je ieder moment naar de bank gaan en zeggen... ik wil mijn goud ja. hebben, ik vertrouw ja. het niet meer. En intussen weten we dat het eigenlijk niet nodig is. Het dat, dat ligt nutteloos in een kelder. moet nog bewaakt worden ook, dus nee, je hebt dat eigenlijk een moet. negatieve rentevoet. En misschien is het veel ja. te naïef gedacht, maar zo, ja. zo dacht ik het ook. Ja. Rijn Willems. Ja. Uh, maar meteen zeggen ja, veel te naïef gedacht. Uh, nou, ik, ik, ik ben er niet zo voor... om als je een voordeeltje hebt om dat meteen te verjubelen. Uh, dit is een uh, e, reserve, is een reserve, reserve die we, die we huh? hebben. Uh, Vooral als het een keer echt slecht gaat. Want het gaat, toch helemaal niet, het gaat natuurlijk slecht niet. het slecht helemaal niet echt slecht. En dan heb, je, dan heb je ergens een potje achter de hand. Zo, zo, zo beschouw ik dit. En het, is, het zijn ook geen geweldige grote bedragen. Want het is twee keer een AWR AMRO-probleem. Uh, en dan ben je het, ben je het kwijt. Mm -hmm. Dus mijn, mijn stelling zou zijn... ga dit niet verjubelen. Zoals we dat in de jaren 70, 80... Nederland met het gas gedaan hebben en Noorwegen dat niet doet en mm. terecht dat geld opzij zet en daar op de lange termijn iets mee doet. Dit is nou, een van de dingen waar ik bewaar dat voor. Het Appeltje echt in voor de dorst? Komen. Ja, het is nutteloos kapitaal. Nu de prijs hoog is, nu is toevallig de prijs hoog. Dus je zou het nu kunnen verkopen. Je weet niet of het tien jaar is of niet nog hoger is. Nu kun je het over een hoge prijs verkopen. En dat geld kun je beleggen in een belegging waar het iets oplevert. Op dit moment levert het helemaal niks op. Je moet het alleen maar bewaren. Ik heb begrepen dat mensen die in goud speculeren... Er zijn economen die vijf jaar geleden uit de aandelen gestapt zijn... en juist in goud gestapt zijn. Die zeggen, dat is een veel betere belegging op lange termijn. Nou, als ik als ik zat, had ik het nu verkocht. Ja, nou ja. Ik, ja. ik, ik ben geen investeerder. Dus ja, wat dat betreft. Maar voor mij is het een heel simpel verhaal. Het is, niet uh, het is een appeltje worden dorst. En hou dat voor als het echt iets is. En Alfred echt zegt: het ligt daar toch maar nutteloos. Verkoop maar wel. Je kan het je beter investeren het in de reële. als je iets nuttigs. waar je iets aan hebt. waar je rente of dividend van krijgt of zoiets. Ne? Koop nog een bank of zo. Dan heb je dividend aan het eind van het jaar. Maar van het goud heb je niks. Laten we het over de huidige. huidige uh, uh, waar Willem willems het al even over had. Het gaat allemaal niet zo goed in het land. Dat wisten we ook wel voor de huidige malaise hebben. En dan eventjes, hoe gek het ook mag klinken, 30 jaar terug gaan. Toen was het 1982. Toen was er ook grote crisis in het land. Het eerste kabinet Lubbers trad aan. Er was een gigantische werkloosheid, 600.000 werklozen. Er was een heel groot financieringstekort. Uh, er dreigde een loonmaatregel door de regering. Wat gebeurde er toen? De sociale partners zijn bij elkaar gaan zitten. Thuis aan de keukentafel bij de werkgeversvoorzitter toen. Of was het de werknemersvoorzitter? De werkgeversvoorzitter. Ja, van de Veen. De en de uh, sociale partners en overheid hebben toen het zo beroemde akkoord van Wassenaar gesloten. Kort gezegd, uh, werk boven inkomen. Er moet werk gecreëerd worden. Dus er werd gezegd, de lonen gaan gematigd worden. Daarvoor in de plaats krijgt de arbeiders arbeidstijdverkorting. Uh, de uh, uh, uh, overheid zal lasten verlichten. En zal zich verder verhouden, ooit nog, voor zover ooit in de politiek is, van ingrepen... Uh, in de lonen, in de CAO-lonen. Dat hebben ze met z'n drieën afge afgesproken. En zie daar, de bloei kwam. Er wordt nu geroepen om zo'n akkoord. Omdat je iedereen hoort zeggen... er wordt leuk gesproken over financieringstekorten, noem maar op. Allemaal belangrijk. Maar waar blijven de banen? Geen mens horen we over het creëren van banen... over een visie, over een toekomstplan. Moet er een nieuw akkoord van Wassenaar komen? Rijn Willems, in de brede zin. Ik zou het um, niet zo simpel zeggen dat er eenzelfde soort akkoord... rond dezelfde onderwerpen moet komen. Ik denk dat er, als je kijkt naar de huidige problemen... het vertrouwen in de samenleving richt zich heel sterk rond... Um bouwen, wonen, daar ervaart de burger het meest direct de problemen van de crisis op dit moment. Hypotheken die onder water staan, et cetera, et cetera. Dus voor mijn gevoel een herleving van wat er in de bouwsector gebeurt. En dat heeft eigenlijk indirect te maken met de financiële sector. Waar ik voor zou zijn, is dat er een akkoord komt in de financiële sector... Uh, bij wijze van spreken, waarin rond de tafel zitten de drie grote, twee grote pensioenfondsen, met de drie grote banken en de directeur van de Nederlandse Bank, mm -hmm. met een, een jurist erbij, dat de, de NMA hier geen probleem over heeft. Dat is de nee, toezichthouder, maar, ja? De, de, nee, maar dat, dat, daarnaast, nog een jurist oh, de erbij, daarnaast nog een jurist van de mededingsautoriteit, die zorgt dat daar geen afspra afspraken gemaakt worden die illegaal zijn, maar dat er wel afspraken gemaakt kunnen worden die legaal zijn rond hoe gaan we inderdaad de hele kwestie van de hypotheken aanpakken, uh, pensioenen, moeten we pensioen, toen vonden ze daarin meedoen en onder wat voor voorwaarden. Twee, eh, zodat er inderdaad ruimte komt eh, rond, rond dit geheel. Twee, een probleem wat denk ik niet op tafel ligt, maar de hele cybercrime-issue die de financiële wereld enorm raakt en, en gaat raken, verder gaat raken naar de toekomst, om daar goede afspraken over te maken. En drie, ik denk ook rond de, de, de het gedrag op de spaarmarkt. Ik, denk dat daar, ik heb begrepen dat daar ook nog wel wat, wat, wat issues zijn. Dus je die, zegt eigenlijk een, een, een akkoord van Wassenaar, maar dan niet op de sociale een, kant, maar de financiële, de financiële kant. Financieel streep bouwen. Maar, uh, nou, maar dan zonder de overheid, want je noemt alleen de spelers op de markt. Ik denk dat daar inderdaad niet eens de overheid voor nodig is. Nee. Over het ja, klein een akkoord. Ik ben van... het in grote lijnen mee eens. Er ja? ligt ook al een akkoord, wonen 4-0. Prima uitgewerkt door alle belanghebbenden. Iedereen blij mee. Iedereen is over zijn schaduw gesprongen om dat mogelijk te maken. De verhuurders, de, de, de woningeigenaar, iedereen. Dat zou je gewoon moeten implementeren. En dan kun je ook nog iets met de pensioenen doen en de hypotheek. Prima. Maar dit oude akkoord van Wassenaar. Mm -hmm. ik, ik over die loonmatiging. Ik, ja, is dat ik nodig ik om werk te creëren Ik ben niet een van de loonmatiging. Maar ik vind wel dat eerste akkoord in 1982 zinvol Want je had een. Nationale noodsituatie. Je kon niet meer concurreren op de wereldmarkt. Je kreeg importpenetratie, schrikbarende werkloosheidscijfers die ieder maand erger werden. In zo'n situatie kan ik me eens bij voorstellen dat je zegt... we maken een eenmalig loonoffer, doen een stuk aan arbeidszijdverkorting, zodat bedrijven ook gedwongen zijn, mensen in die te nemen. Maar de situatie is er nu nog niet, Nee, zeg zeg de grote strategische fout was dat men dat de hele jaren 80 en 90 tot en met vandaag doorgezet heeft. Bij ieder uh, kwaal van de economie trok men dan, iedere keer als er onderhandeld werd, hadden de vakbonden de loonmatiging als het ware als wisselgeld om weer iets uh, geregeld te krijgen. En op dit moment werkt het ook niet, omdat er de facto al loonmatiging plaatsvindt, wat zeer ten onrechte is. Het is heel erg schadelijk voor Europa, en ook schadelijk voor de Nederlandse economie, dat we nu een loonmatiging doen. Waarom is dat de schadelijk? Van, ja, om, om drie redenen. Uh, ten eerste, uh, wij zijn hartstikke concurrerend ten opzichte van Zuid-Europa. Zuid-Europa wordt overspoeld met onze export. Import, onze exportoverschotten, dat zijn hun importoverschotten, ze hebben zich diep in de schulden gestoken om die importoverschotten te kunnen betalen, en dat is nu gewoon einde. ende verhaal, Dus zei, ja, eigenlijk zeg je, we moeten hier in Nederland de lonen flink omhoog doen, zodat ja, ze uit Europa omhoog, ja. met ons kan concurreren. Ik sluit me aan bij de Duitse minister van Sociale Zaken, een Christen-Democraten, die een tijd geleden de vakbonden aangemoedigd heeft om iets hogere looneisen te stellen, omdat er koopkracht in de economie moet. Het probleem, in de jaren tachtig had je een antwoordcrisis. een antwoordzijdig probleem, aan de Winsten waren enorm laag. En intussen zijn de winsten op historisch hoge niveaus. Het aandeel van kapitaalinkomen in het volksinkomen was in jaren niet zo hoog als nu. En het, daalt, het stijgt nog verder. Dus winsten zijn prima. Het enige wat nu een project van herstel van de conjunctuur is dat de mensen weer spenderen. Mm -hmm. gewoon. is een klassiek, klassiek Keynesiaans probleem wat we nu hebben. Willem, ja, ik Willems, een paar, paar is eigenlijk een bij. Ja, ik, ben de geen economen, ik heb een paar kanttekeningen van de koude grond. Mm. Eén, mm. Um, die, um, de winsten zijn nog niet zo hoog, mm. uh, zoals we gesuggereerd ja, het, wordt. Ja, do, doet de koopkracht niet klopt. Nee, nee maar de winsten van, van grote bedrijven, ik neem maar weer even energiebedrijven, maar andere bedrijven, zijn helemaal niet hoog. Want waarom zet men, men zoveel mensen toch wel elke keer mensen op straat? De, kijk, maar alleen, niet, niet alleen naar de bouw, maar ook naar andere sectoren. Dus een. Twee, die arbeidsinkomenquote. Er wordt al gezegd dat die, zo, um, um, dat die zo laag is op dit moment. Yeah. Um, dat is niet helemaal waar. Want hij is alleen maar twee, twee of drie keer hoger geweest op zo'n 86%. Hij zit nu op 82%. Maar in, -jaar, maar, in, maar in de afgelopen jaren heeft hij altijd rond de 77, 78 gezegd. Dus mm -hmm. dat het zo laag zit ben ik ook niet meer. Mm -hmm. En ten derde vind ik eigenlijk nog het belangrijkste. Ik ben als de dood dat we hoge inflatie gaan krijgen. Ik heb gewoond in landen van 20% inflatie per maand. Brazilië. Mm -hmm. En als er één ding is, killing voor een samenleving... en, is de, en voor een verslechting van de inkomensverhouding... in de samenleving, dan is het inflatie. Want rijken worden er rijker, er worden er rijker uh, van, de uh, van, de armen worden daar armer. van. Ik ben de spook van dat de we zeker geen hoge inflatie moeten hebben. Zeker niet uh, 8 of 12% zoals we in de jaren 70 Zelfs gehad hebben. Zelfs 5 of 6%. Of, uh, zeker. Maar ik sluit me aan bij het pleidooi van de IMF. Die roept... Uh, het het zou eigenlijk goed zijn als de noordelijke lidstaten... van de eurozone iets meer inflatie zouden hebben. Want het zuiden is eigenlijk te duur... en die proberen hun prijzen omlaag te krijgen. Mm -hmm. Dat is een hele moe moeizame strategie. En een beetje inflatie hier in het noorden... is dus maar 3, 4, 5 procent. Dat zou je gewoon zou uit solidariteit moeten doen. Uit solidariteit met het zuiden, ja. Om die eurocrisis makkelijker te laten oplossen... dat de euro niet explodeert. Mm. Mm. Oké, okay, dat is een beetje dan de sociale mm -hmm. kant van het akkoord van Wassenaar. Maar duidelijk mm -hmm. is waar Rijn Willems voor pleitte. Mm -hmm. Als je het al moet hebben over zo'n strategisch akkoord... een strategisch beraad van knappe koppen bij elkaar... Die er gewoon uit moeten komen. Uh, gaat het, wat jou betreft, omdat dat wat de financiële markt? annex de bouw zou moeten. En daar, en daar ben jij het mee, een mee eens, Alfred. De derde is namelijk, we hebben door die loonmatiging systematisch de groei van de arbeidsproductiviteit in dit land verlaagd. Nederland heeft structureel over de laatste 28 jaar een klein procentpunt minder productiviteitsgroei dan de rest van Europa. En heeft dat te maken met die loonmatiging? Precies, dat, heeft, dat hebben we in uitgerekend. zo uitgerekend. Op het moment die hebben we hard gewerkt de laatste jaren. We hebben gepubliceerd. U kunt antonen, eh, loonmatiging verlaagt systematisch de groei van de arbeidsproductiviteit. En dat laatste, we hebben we nu juist heel hard nodig... In de het financieren van de vergrijzing, ja. Dat maakt je niet meer participatie goed, wat je bij de productiviteit slecht maakt. We gaan eens kijken een volgende keer als jullie hier zitten of er bijvoorbeeld geluisterd is naar een nieuw akkoord van Wassenaar, maar dan op financieel gebied. En dan eens kijken hoe het met de loonontwikkeling is gegaan. Heel erg hartelijk bedankt, Rijn Willems en Alfred Kleinknecht. Dit was het einde van de villa voor vandaag, maar wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zo meteen na het nieuws van half vijf hoort u Lucella Carasso met het Radio 1 journaal. Goedemiddag. Hai ja, Lucella. Hi. En wij hebben straks minister Asscher over moskee-internaten. De bultrug heeft de Tweede Kamer bereikt. Sorry, ik kan er ook niks aan doen. Pardon? Jazeker, minister Kamp wil een protocol ah, voor zeezoogdieren. Zo ja. <laughs> um, En wij blikken met de Twan van Peperstraten vooruit op het sportgala van vanavond. Nou, nog veel meer. U krijgt eerst het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal. Minister Opstelt is ervan geschrokken dat de zaak van de zes van Breda over moet. Hij noemt het ernstig als zou blijken dat het een gerechtelijke dwaling is. De zes zijn veroordeeld voor een moord in Breda in 1993. Maar volgens de Hoge Raad zijn niet alle getuigenissen meegenomen in het vonnis. Het Metropoolorkest heeft Kamerleden in Den Haag 35.000 handtekeningen aangeboden van mensen die vinden dat het orkest moet blijven bestaan. Staatssecretaris Dekker wilde de subsidie schrappen, maar het orkest hoopt dat de Tweede Kamer daar anders over denkt. De Kamer stemt er donderdag over. De scholen in de Amerikaanse stad Newtown zijn weer open, voor het eerst sinds de schietpartij van vrijdag. Toen schoot Adam Lanza 27 mensen dood, onder wie veel kinderen. Het blijft onduidelijk wat zijn motief was. En de naam van bultrug Johannes zal veranderd moeten worden in Johanna. Het gestrande dier blijkt een vrouwtje te zijn. Dat werd ontdekt bij het verslepen van het dier door medewerkers van Naturalis. De bultrug spoelde vorige week aan bij Tessel en ging zondag dood. Wie de walvis Johannes heeft genoemd is onduidelijk. Tot zover het nieuws van dit moment. Aan verkeersinformatie staat nu meer dan 80 kilometer alles bij elkaar. Een vrij normaal begin voor de avondspits op een dinsdag. Uh, opvallende files uh, zijn weer bij Rotterdam te vinden. Bijvoorbeeld op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Daar staat 7 kilometer tussen Knopert-Ketelplein en Knopert-Debrechtseplein. Er was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij. En de lokale weg, de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Twee kilometer file tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug. Er is een, uh, een vrachtwagen gekanteld. De weg is dicht tussen de Algerabrug en de aansluiting met de A16. De vrachtwagen was geladen met chocolade. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Goedemiddag. Opnieuw een geruchtmakende rechtszaak die over wordt gedaan. De zaak van zes mensen die veroordeeld zijn voor de moord op een Chinese restauranthoudster in Breda in de jaren 90. Na vijf uur, het gelijk van rechtspsycholoog Peter van Koppen tegenstrijdige verklaringen vanuit de voormalige Rabo-ploeg in de zaak van Michael Rasmussen. Ook hij krijgt vandaag gelijk, tenminste. Een oud ploeggenoot zegt dat velen ervan wisten dat hij loog over zijn verblijfplaats in 2007. En de medaillewinnaars uit Londen die mochten vandaag alsnog op de bezoek bij de koningin, dat hadden ze nog te goed. Ook wij hadden dat in onze agenda gezet. Dus dat hoort u zo. Wij zijn er tot half zeven vanavond. Eerste Zuid-Afrika. Jacob Zuma is opnieuw gekozen als partijleider van het ANC. Zuma kreeg ongeveer drie kwart van de 400, 4000 stemmen. En Cyril Ramaphosa is gekozen als vicevoorzitter van het ANC. Zuma sprak zijn partijleden kort toe, in Bloemfontein was dat. Hij zei dat met deze duidelijke uitslag de discussie over het leiderschap gesloten is. En hij zong een stukje in het Zulu. Once the elections have taken place and the ANC... Branches, through their representatives, have spoken. That decision is a decision of all of us. Kees Broeren, onze correspondent in Zuid-Afrika. Kees, is dit het, uh, het, het lied van de partij, weet je dat, wat hij hier zingt? Uh, het is niet het lied van de partij. Het is ook niet het lied uh, dat uh, Jacob Zuma uh, uh, vroeger vaak zong. Uh, het lied uh, waarin hij uh, zijn... Uh uh, hoe zeg je dat? Een machinegewier uh, aanprijst. Uh, een strijd uh, waar hij veel kritiek op heeft gekregen. Maar uh, wel een lied uh, in het Zulu. En uh, je weet, uh, Jacob Zuma is natuurlijk lid van het uh, Zulu-volk... Uh, en uh, mag ook graag in zijn eigen taal spreken. En, en een lied omdat hij weer is gekozen als partijleider. Een kwart van de partij ziet hem alleen niet zitten. Vind, vindt hij dat zelf denk je een zorgelijke uitslag? Of is hij wel blij met, met die 75 procent? Je moet ervan uitgaan dat hij hier bijzonder blij is met de drie kwart van de stemmen die hij gekregen heeft. Enkele maanden geleden zag er daar helemaal niet naar uit. lekker leek felle tegenstand te zijn tegen die herverkiezing van Jacob Zuma als partijvoorzitter van het ANC. Maar de afgelopen weken zijn zijn kansen gekeerd. En ja, eigenlijk was het de afgelopen dagen duidelijk dat die overwinning afstevende. Dat is een overwinning van zo'n 75% van de stemmen geworden. En dat geldt toch in elke mag je zeggen als een uh, grote overwinning en Jacob Zuma is daar zonder meer zeer tevreden over. En dan het vicepresidentschap, presidentschap. Hè, dat gaat naar Ramaphosa. Dat is een, een oude bekende uit de tijd van Mandela nog. Welke rol gaat hij spelen denk je binnen de partij? Dat kan heel interessant worden. Cyril Ramalfosa is de man die namens Mandela eigenlijk in het begin van de jaren negentig de onderhandelingen leidde voor de ANC met natuurlijk de Nationale Partij van het Blanke Apartheidsbewind over, over het einde van dat Apartheidsbewind, de overgang naar de democratie. Nelson Mandela zag Cyril Ramalfosa graag. Als zijn opvolger had veel vertrouwen in hem, maar dan voor ze koos voor een carrière in het zakenleven. En daarin bleek hij, net als in de, eerder in de politiek, bijzonder succesvol. Hij geldt inmiddels als een van de allerrijkste zwarte Zuid-Afrikanen. En nu is hij dus terug in de politiek. En mensen gaan ervan uit dat hij eh, nou, niet alleen eh, Jacob Souma kan opvolgen als hij aan het einde van zijn tweede termijn is. En dan hebben we het over 2019, maar wellicht al eerder, wellicht al over enkele jaren. Kortom, de aandacht gaat niet alleen naar Jacob Zuma uit... maar de komende tijd ook naar de terugkomst van Cyril Ramaphosa. En dat kan niet een machtsstrijd worden dan de komende jaren... want in 2014 zijn er toch weer opnieuw presidentsverkiezingen? In 2014, zo moeten we aannemen, zal Jacob Zuma de presidentskandidaat voor het ANC zijn. En het ANC is natuurlijk ook dan nog steeds de grootste partij, de sterkste partij. En zal die verkiezingen winnen in 2014 als hij kandidaat is, zal Jacob Zuma dus aan zijn tweede termijn beginnen. Maar of hij die dan ook zal volmaken, dat is de vraag. Misschien dat er dan toch een deal gesloten wordt de komende jaren. En misschien dat aan een nieuwe politieke cultuur, waar veel mensen in Zuid-Afrika oproepen gewerkt gaat worden en wellicht dat uh, iemand als Cyril Ramaphosa die toch een zo duidelijk verschillende achtergrond heeft vergeleken met Jacob uh, Zuma dat Ramaphosa die nieuwe politieke cultuur ook gestalte zal kunnen geven. Ja en dat is dan minder corruptie, is dat dan het idee? Ja, dan moet hij zich natuurlijk met zijn zakenleven ook losmaken van de verbindingen die hij heeft met de regering. Hij heeft veel contracten met de regering en daar zal een einde aan moeten komen. Maar je kunt ook zeggen dat hij door zijn carrière, door zijn loopbaan als zakenman inmiddels zoveel geld heeft verdiend... dat hij het niet meer nodig zal hebben om als politicus uh, op corrupte manier nog meer geld te verdienen. Iets wat natuurlijk uh, vaak over mensen, zoals Jacob Soemer zelf, wel wordt gezegd. En uh, daarmee zouden nieuwe kansen kunnen komen op, wat ik zei, die nieuwe politieke cultuur... waar toch heel veel mensen in Zuid-Afrika naar snakken. Ja, nog heel even, Kees. Mandela, daar hadden we het vorige week natuurlijk veel over... toen hij in het ziekenhuis lag. Hoe is het nu met hem? Duidelijk. Uh, er wordt uh, weinig uh, officieel over gesproken. Er wordt natuurlijk wel heel veel over gefluisterd. Maar uh, we weten op de eerste plaats niet eens precies waar hij ligt. Hij zou in een militair ziekenhuis in Pretoria liggen. Maar wellicht ook in een privékliniek. En de presidentiële woordvoerder doet daarover geen mededelingen. Het gaat goed met Mandela. In die zin zegt de presidentiële woordvoerder dat hij uh, ja, behandeling krijgt. Dat hij daar goed op reageert. Uh, hij heeft natuurlijk eerst voor longinfectie behandeld. Daarna voor galstenen en uh, voor beide gevallen zou inmiddels schelden dat hij vooruitgang maakt. Maar goed, de man is 94, is uiterst broos. En uh, veel valt er ook niet te melden over verbetering. En iedereen uh, blijft natuurlijk toch met grote vrees afwachten of het bericht zal komen dat uh, Mandela het einde van het jaar niet zal halen. Maar op dit moment is daarover officieel helemaal niets bekend. En geldt dat Mandela in het ziekenhuis ligt en lichte vooruitgang maakt. Kees Broer, dankjewel voor jouw verslag vanuit Zuid-Afrika. Dan schaatsen. Het licht gaat op groen voor een nieuw TIAF. De provinciale staten van Friesland die stemmen morgen over de nieuwbouw van het ijsstadion. De provincie zal instemmen met een kapitaalverstrekking van 50 miljoen euro voor de schaatsbaan in Heerenveen. Eelco Derks is directeur van de ijsbaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat doet het uh, u dat er een meerderheid voor is voor die 50 miljoen? Het ja, is natuurlijk fantastisch uh, iets wat door heel veel mensen is bewerkstellig, bewerkstelligd in de laatste, uh, laatste maanden. Er is dus met heel veel mensen heel hard aan gewerkt om, uh, om uh, een concretisering van het nieuwe diaf te, te, te krijgen. En uh, ja, dit is een fantastisch uh, resultaat. Want wat kunt u met die 50, 50 miljoen neerzetten? Met die 50 miljoen kunnen wij een wedstrijdbaan neerzetten die internationaal kan concurreren met, uh, met alle banen. En komt er dan ook een topsport trainingsbaan daarnaast? Hè? Want daar is ook wel over gesproken dat dat ook wel nodig is. Maar dat kost ja, volgens mij nog meer, of niet? Die topsport trainingsbaan gaan wij realiseren in samenwerking met, uh, met KNSB en, uh, en NSNZ. Daar is ook al geld voor? Nee, dat, dat, is zijn, dat is de volgende stap, de volgende fase. Daarin uh, moeten we gezamenlijk optrekken met... Uh, met KNSB en de CNZ, maar ook met. Uh, en vandaar het kijken wat we met het bedrijfsleven, et cetera, kunnen gaan realiseren. En zijn er, er al opties met, voor? Met, want... deze, met, met deze 50 miljoen hebben we daar uh, zeer goede hoop op, omdat uh, dat natuurlijk een fantastische uh, eerste stap is. Wat heeft u al opties? Uh, zijn er al uh, bedrijven die, die hiervoor willen betalen? We zijn met meerdere uh, organisaties in gesprek, uh, ook met bedrijven die interesse hebben getoond. Alleen daarvoor. Uh, ja, is morgen dan officieel uh, de belangrijke eerste stap. En van daaruit uh, kunnen we hem uh, verder trekken. Voor hetzelfde geld hadden ze uh, morgen besloten om het uh, totale concept uh, te omarmen. Uh, uh, dat uh, gebeurt dan helaas niet. Maar uh, ja, dit is natuurlijk al een, uh, een hele goede eerste stap. En, en we zullen nu hard moeten werken met anderen om die tweede baan te realiseren, wat, wat, een, wat een wens is van iedereen overigens, hoor. ook van, van de staten van Friesland. En Zoetermeer en Almere die hebben ook plannen voor een ijsstadion, dat voldoet aan eisen van de internationale schaatsunie. Zou het misschien uiteindelijk zo kunnen zijn dat, dat Heerenveen een prachtig nieuw ijsstadion krijgt met een baan, maar dat uiteindelijk de, de topsportwedstrijden elders worden gehouden in Nederland? Ik bedoel, zit dat risico erin als u de financiering niet rondkrijgt? De wedstrijden hier, worden hier gewoon gehouden. Ik bedoel, TIAF uh, is uh, de accommodatie met de A-status vanuit de ISU. Dus wat dat betreft, uh, en, en, en verder hebben wij uh, een commitment van NOC-NSF en, en KNSB gekregen... Om, uh, om samen te werken naar, naar, naar een ideaal plaatje. Goed, maar u moet nog 50 miljoen vinden. Klopt dat? Het ideaalplaatje is 106 miljoen, dus dan zou je nog 56 miljoen uh, bij elkaar moet, uh, moeten zien te halen. Dat klopt. Ah, goed. De, de, de helft is in ieder geval binnen morgen. Ilko Derks, u gaat verder zoeken naar geld en dan uh, moet dat een mooi nieuw stadion worden in Herenveen. Dank u wel. Ja, wel, graag gedaan. Goedemiddag. Ja. Een factuur voor een nooit betaalde dienst of een personeelsadvertentie die duizenden euro's kost, maar nooit wordt gelezen. Dat heet acquisitiefraude. Het aantal meldingen daarvan is de afgelopen jaren explosief gestegen. Dat zegt Fleur van Eck van het steunpunt acquisitiefraude. Ten opzichte van uh, vorig jaar zijn wij meer dan verdubbeld. We hebben nu meer dan 25.000 meldingen uh, dit jaar geregistreerd bij het steunpunt acquisitiefraude. En ten opzichte van vorig jaar, toen hadden we er zo'n 11.000 bij steunpunt acquisitiefraude is dat toch wel uh, een redelijk opmerkelijke stijging. Het ligt natuurlijk, uh, uh, je hebt spooknotas... maar je hebt ook een andere vorm van acquisitiefraude. Uh, dat heet individuele misleiding. Via de telefoon wordt een ondernemer uh, op het verkeerde been gezet, stelselmatig. En uh, die zegt ja tegen A. En A is dan bijvoorbeeld een contract voor 100 euro uh, punt... Hè, op, om in een, een of andere gids of telefoongids te worden opgenomen... En die uh, tekent even later, moet allemaal snel, snel, snel voor de deadline voor B. En B is uh, drie jaar lang uh, per maand 100 euro betalen. Tim Swinders. Ja, goedendag, heer. U spreekt met Bosboom van de Gemeente Loosdrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u staat er al bij met uw naam, adres en telefoonnummer, dus niet uh, uitgebreid. Maar ik even de vraag of er voor een nieuwe periode misschien toch interesse bestaat om iets te gaan uitbreiden, in elk geval na een advertentie. Via de telefoon stink je er zo in. Dat gebeurde ook met Cynthia van Leeuwen. In Etteleur heeft zijn een gastouderbureau aan huis. Ik ben uh, gebeld. Wilt u adverteren het de telefoongid? Dus daar ben ik op ingegaan en dat bleek dus een heel ander bedrijf te zijn. Het steunpunt acquisitiefraude helpt ondernemers. Voorzitter Fleur van Eck. Ik denk dat wij nog maar het topje van de ijsberg hebben. Wij gaan altijd uit van een geschat schadebedrag van 400 miljoen op jaarbasis. En mijn stelling is, overheid, gesubsidieerde sector... is meer dan, dan dat bedrag het haasje, maar zal dat niet zo gauw melden. Sterker nog, ze weten vaak niet dat ze gewoon getild worden. Toch gaan de meeste bedrijven op een andere manier het schip in. Met spooknota's. Brieven die lijken op facturen, maar in werkelijkheid slechts een aanbieding zijn. In de kleine lettertjes staat precies waar je aan commenteert, maar daar kijken de meeste mensen overheen. Dan moet je denken aan uh, bedrijven die uh, vacatures in krantjes zetten, um, uh, die uh, misschien bij twee UWV's of zo neergelegd worden en dan houden we op. Um, um, maar waar grif geld voor betaald wordt, die, die, die, die vorm zie je overigens ook, heb ik ook heel veel gevallen over gemeld gekregen vanuit ziekenhuizen bijvoorbeeld En dan gaat het zo over 6.000 tot 10.000 euro per contract. MKB Nederland wil de fraude structureel aanpakken. En ze hebben hierbij hun pijlen gericht op een drietal internetbedrijven... waar telefoongids.com de bekendste van is. Die zou zich voordoen als de telefoongids van KPN... en zo potentiële klanten op een listige manier contracteren. Fleur van Eck. Ik geloof dat wij uh, meer dan 1200 klachten hebben over telefoongids.com... Uh, vroeger waren ze erg actief met internetgemeentegids.nl... internetbedrijvengids.nl. En uh, ja, de, de misleiding zat hem altijd in hetzelfde verhaal. De klachten waren altijd hetzelfde. Ik, uh, ik heb iets anders uh, vernomen aan de telefoon... dan waar ik later voor heb getekend. En, um, nou ja, het gaat er natuurlijk om dat de rechter... Um, een verklaring voor recht zal afgeven. En zegt dit soort praktijken is onrechtmatig. We hopen we dat we ons geld terugkrijgen. En wat ik nog veel meer hoop, is dat ze hier niet mee door kunnen gaan. Dat ze gewoon wat ze verkopen, dat ze dat eerlijk verkopen. Of moeten stoppen met hun praktijken. Ja, als er nu iemand belt, ik zeg standaard nee. Acquisitie, fraude, een slachtoffer daarvan. U hoorde een verslag van Matthijs Holtrop. Straks het glazen huis in Enschede gaat vanavond op slot. En bereidt zich voor op veel publiek. We gaan eens kijken hoe het met de files is, Erwin de Hart. Wat ik van net onthield in ieder geval was die vrachtwagen met chocolade is gekanteld. Ja, dat klopt. Dat is vrij opvallend. Op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dat. tussen krimpen aan de IJssel en de Algra brug. Twee kilometer file door een, een dichte weg. De weg is dicht tussen de Algrabrug brug en de aansluiting met de A16. Er is namelijk een vrachtwagen gekanteld. En die lekt nu vloeibare chocolade. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Minister Ascher van Sociale Zaken vindt het zorgelijk... dat honderden kinderen verblijven in moskee-internaten. Die staan integratie in de Nederlandse samenleving in de weg, vindt Ascher. Wij vinden dat alle kinderen in Nederland gezond en veilig moeten opgroeien. En dan is het niet wenselijk als kinderen in religieuze internaten opgroeien... waarvan de signalen zijn dat het niet veilig is en niet gezond. Zeker als het gaat over kinderen die toch al vaak een achterstand hebben. Of nou gaat het gaat over taal of onderwijs. Of integratie in de samenleving. Uh, dus wij gaan met de gemeente in gesprek over de vraag of die voldoende in handen hebben om daar wat aan te doen. Ja, wat moet er aan gebeuren? Nou, om te beginnen moeten er, moet er niet meer zonder toezicht uh, kinderen in dat soort situaties uh, leven. Hoe kan dat, dat dat nu wel zo is? Nou, dat gaan we onderzoeken. We gaan kijken of dat aan de wetgeving ligt of aan de toepassing van die wet. Het ligt in de eerste plaats op het bord van de gemeente om daar wat aan te doen. De belangrijkste boodschap, wij vinden dat kinderen voluit deel moeten, moeten uitmaken van de Nederlandse samenleving. En daar past het niet bij dat ze opgroeien in religieuze internaten zonder enige vorm van toezicht. Maar religieuze internaten, die blijven wel bestaan. Want dat geldt ook voor andere godsdiensten. Nou, We gaan kijken wat, uh, wat er nu verder uitkomt. Ik, ik wou niet van tevoren zeggen dat we, dat we afzien van andere maatregelen. Ik wil eerst zeker weten dat de kinderen die daar nu wonen... Uh, veilig en gezond kunnen opgroeien en deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Uh, ik noem religieuze internaten in het bijzonder hier... omdat het gaat over kinderen die toch al vaak een achterstand hebben. En er zijn signalen, die heeft u ook gezien dat ze je ook niet onder de goede omstandigheden opgroeien. Dat vind ik niet wenselijk. Dus ja. ik doe maar daarmee geen uitspraak over andere fictieve uh, casussen. Het gaat me even om, om wat hier aan de hand is met deze kinderen. En ik vind dat daar wat aan moet gebeuren. Dus ik ga met de gemeente in gesprek die het betreft. Ja, Dus ze kunnen beter niet daar intern wonen. Want dan lopen ze nog meer achterstand op. Uh, kinderen die moeten gewoon naar school. Die moeten volop meedoen aan de Nederlandse samenleving. En uh, die moeten niet hun achterstand vergroot zien worden doordat ze zonder toezicht onder verkeerde omstandigheden... in een religieus internaat wonen. Dat zijn minister Asscher tegen verslaggever Peter Blok. Tijd voor het weer, Willemijn Hoeberg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, donker inmiddels uh, en hier en daar ook nevelig in Nederland. Ja, eigenlijk vooral in de noordelijke helft van het land... zicht onder de vijf kilometer... Niet onder de één kilometer, want dan spreken we van mist. Dat is een beetje het uh, verschil uh, ertussen. Maar lokaal kan er vannacht op uitgebreide schaal wel neveliger worden. Ook in het zuidelijk, de zuidelijke helft van het land. En dan kunnen er ook wel mistbanken gaan uh, ontstaan. En morgen, of, uh, wat krijgen we dan morgen? Een, een natte dag? Nee, helemaal niet. Ik denk dat het morgen op de meeste plaatsen droog blijft. Dat we ook een beetje een noord zuidverdeling krijgen vanuit het zuiden. Dat het zicht ook langzamerhand wel wat opknapt. In het noorden duurt dat echt, uh, echt wel. Zeker in de ochtend is het daar nog een beetje grijs en grauw. En de zonkans is het grootst in het midden en zuiden van Nederland. Temperaturen temperatuur is rond de 5 graden. En, en de dagen daarna, wat krijgen we dan voor weer? Um, wisselvallig weer. Op donderdag uh, denk ik flink wat regen. Of dat nou al in de nacht naar donderdag begint, dat is nog een beetje onzeker. En in het noorden van het land kan er wel wat natte sneeuw uh, vallen. Vrijdag weer wat regen, zaterdag en zondag ook weer wat regen. Soms wat natte sneeuw, dus het is uh, echt wisselvallig. En de bewolking blijft wel overheersen. Zeg, en ik zie hier en daar al wat auto's rondrijden met skiboksen op het dak. Ja. Mensen die zich voorbereiden uh, op de wintersport in de ja. kerstvakantie. En volgens mij heb jij goed nieuws voor ze, want, want het sneeuwt behoorlijk. Ja, ja, het heeft de afgelopen ja, weken lokaal flink, uh, flink gesneeuwd. Sneeuwhoogtes in val bijvoorbeeld. En Lemmonier liggen op zo'n 2, 2,5 meter hoogte. Zo, in Frankrijk Om, is dat. In Frankrijk. In Zwitserland, allemaal bijvoorbeeld, drie meter sneeuw. Al, nu al? Dus, ja, nu al. Leg in Oostenrijk heeft ook al ruim twee meter sneeuw. En morgen is het daar, net als in Nederland, dan uh, droog. En vanaf donderdag neemt de neerslagkans weer toe. Maar de sneeuwgrens in de westelijke Alpen ligt op zo'n 1500 meter. Dus in de dalen valt er dan wel weer wat regen. Maar hoger gelegen delen kunnen weer zo'n 50 tot 80 centimeter sneeuw bij uh, verwachten de komende dagen. Dus dat uh, gaat wel door. Willemijn Hubert, dank.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 met stee. Nog uh, ruim vier uur dan begint in Enschede de jaarlijkse Serious Request-actie van 3FM. De politie verwacht verder niks ernstigs bij dat evenement, behalve veel mensen. Daarom vinden ze dit juist uitermate geschikt om nieuwe hulpmiddelen uit te proberen, om grote mensenmassa's beter te controleren. Nou, dat gebeurt vanuit een crowd control room en Martijn Bink mocht daar vast even rondkijken. Ja, ik ben Wilma Verhaalte van de Veiligheidsregio Twente. Ja, gaan we kijken. Wij zijn hier in het stadhuis van Enschede waar de gemeente Enschede samen met de Veiligheidsregio een crowd control room heeft ingericht. Een crowd control room. Precies, dat is een plek waar vanuit uh, bij grote evenementen wordt geprobeerd om de massa te managen. Je probeert ervoor te zorgen dat uh, locaties niet overlopen met heel veel mensen, zodat uh, er in het gedrang wat zou kunnen gebeuren. Met allerlei technische snufjes. Klopt, met een aantal nieuwe uh, zaken die hier uh, samenkomt. Als we om ons heen kijken in de crowd control room, wat zien we dan allemaal? Nou, zien vooral veel beeldschermen, computers en toetsenborden. Laten we even naar dat eerste beeldscherm toelopen. Ik zie allemaal grafiekjes. Wat vertellen die grafiekjes u? Nou, die vertellen mij uh, hoe het staat met het aantal bezoekers... van de afgelopen vijf minuten in, op die bepaalde locatie. Dan zien we bijvoorbeeld dat er op de oude markt op dit moment 907 bezoekers zijn. Dat is de plek waar het Glazen Huis staat. Ja, daar is het nu nog niet zo heel erg druk. Maar je ziet wel in die opstijgende lijn van die graf grafiek... heel duidelijk een, een stijging vanaf kwart over elf vanmiddag naar nu. En hoe weet u nou dat er 907 bezoekers zijn? Op basis van uh, sensoren die uh, overal uh, staan worden gps-signalen signalen overgenomen van uh, smartphones. Dit systeem telt dus eigenlijk het aantal mobieltjes op een bepaalde plek? Ja, die telt het aantal mobieltjes en die doet er een rekenslag overheen. Want lang niet iedereen heeft een mobieltje op zak, dus daar houdt hij ook rekening mee. Daarnaast een 3D-animatie van Enschede. Nou, is eigenlijk geen animatie echt, want wat je hier ziet is inderdaad wel die 3D-kaart... maar die layers die er overheen gaan... Lagen. Die lagen met die, met die icoontjes die geven ons real-time informatie over waar onze eigen hulpverleners zich bevinden. En je ziet daar bijvoorbeeld groene uh, ambulanceautootjes. Daaraan kunnen wij zien, daar zijn EHBO's, ambulancemensen. Dus op het moment dat er ergens in de massa een ongeluk zou gebeuren... of iemand wordt onwel of iets dergelijks... kunnen wij die mensen heel precies dirigeren van punt A naar punt B. Dan komen we bij een ander groot scherm en daarop zie ik allemaal trefwoorden. Geweld, rellen, brand, vuurwerk... Mensenmassa. Als op een bepaalde plek veel wordt getwitterd met het woord geweld erin bijvoorbeeld... dan weet u aan de hand van dit bord waar dat is. Ja, kunnen wij dat doorklikken? Kunnen wij die berichten ook zien? Dus uh, dit is een heel geavanceerd zoeksysteem die dat helemaal afkampt eigenlijk. En die uh, op basis uh, van, uh, van de gevulde woorden ook kan zeggen van... hier moet je even naar kijken, hier hoef je niet naar te kijken. Nu ga ik twee Engelse termen in één vraag gebruiken. Dat serious request, is dat nou een high-risk event... Nee, helemaal niet. En juist daarom kunnen wij heel veel dingen uitproberen. Deze crowd control room is eigenlijk een soort proeftuin? Ja, in die zin wel, ja. En nou hoopt u natuurlijk dat FC Twente dit jaar weer kampioen wordt... en dan kunt u het echt in de praktijk brengen. Ja, dan hebben we het geoefend. Nou, overigens, als Twente kampioen wordt... ook dan is het juist heel erg gezellig in Enschede, dus dan kom daar vooral bij. Maar met name in de aanloop, bij spannende wedstrijden bijvoorbeeld... als zie hier inderdaad dit echt absolute meerwaarde zou kunnen geven. Ja, okay, dank je wel. De Crowd Control Room. De drie DJ's van 3FM die worden vanavond om 9 uur opgesloten in het Glazen Huis. Dat is op de Oude Markt in Enschede. Ze eten dan een week lang niks. Martijn Bink is straks bij hun laatste avondmaal voor die tijd. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Daarna zijn we terug. Dan praten we over die rechtszaak die over wordt gedaan. De rechtszaak uh, waarin zes mensen veroordeeld zijn voor de moord op een Chinese restauranthoudster in Breda in de jaren 90. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Als er gezongen wordt, ja. dan houdt de presentator, triese, DJ, ja. zijn mond. Zo, dus. pijnlijk. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. En hij is groot, zijn bombastisch en internetprofessor Tim Hofman kijkt een beetje moeilijk. Ik heb bijna mijn broek geplast, ik vind het zo leuk. <laughs> nee, nee. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kies voor een topketel van Nevid en maak elke week kans op een jaar lang gratis warmte. Wie weet betaalt Nevid jouw gasrekening. Kijk op nevid.nl. Nevid houdt Nederland warm. Dit is Radio 1.